your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix -marathon. Hamelink. En daar gaan we weer. Dit is de Mix Marathon bij Slam. En met vanmiddag jouw kans op tickets voor Medusa in Paradiso Amsterdam. 11 februari staat hij hier in Amsterdam, Medusa. En vanmiddag tijdens zijn set, tijdens de Mix-marathon... kan je tickets winnen hoe en wat, dat uh, vertel ik je zometeen. Eerst strappen we lekker die mix af van Funkerman... een uur lang in de mixie zo bij Slam met Chopstick, zometeen. En hij start eerst met Cold Little Heart. De Mix-marathon bij Slam, dit is Funkerman in de mix... Marathon. Tot bij Slam met een uur lang in de mix. Funkerman bij Slam. Hey, en later vanmiddag om 4 uur vanmiddag Medusa in de mix. Tijdens die set van Medusa moet je even goed opletten. Je maakt namelijk kans om, hem in om hun in leemde lijf te gaan zien, moet ik zeggen. En in Paradise Amsterdam op 11 februari. Het enige wat je moet doen is Medusa via de Slam app sturen tijdens hun set. Kom je dan vanmiddag op de radio, dan wie je nou, sowieso twee plekken voor 11 februari... Ja, en onder alle winnaars verloot we ook één keer een unieke Medusa-experience. De gastenlijstplekken worden dan VIP-plekken. Je bent welkom bij de soundcheck. Je wint de meet-and-greet. En vooraf ga je lekker luxe Italiaans dineren. Alle info vind je op Slam.nl. Vanmiddag dus tijdens de set van Medusa. Kans op twee tickets voor hun show in Paradiso, Amsterdam. En nu in de mix bij Slam. Dit is Funkerman. Een uur lang... Mix Marathon. Mix Marathon. Bam. het weekend in. Oh. Slam! The sound of Music! Lekker! Franklin gaat er in ieder geval lekker op. Een uur lang in de mix. Ja, de man uit Breda. Hij komt vanuit Nederland. Funkerman. Een uur lang in de mix bij Slam. Right now. Bij Slam een uur lang in de mix Funkerman bij Slam. Hey, en Dave, bij jou staat de mix van hond de Vlam in uh, België. Ja, zeker wel. En dat helemaal in België. joh. Ja, ik zie dat je een foto hebt meegestuurd van het uh, Atomium. Ja, ja, ja. Wat moet je doen? Moet je werken of vakantie? Uh, wat, wat zijn de, je plannen? Een beurs. Bomen brengen naar de beurs. Dat is een plantenbeurs. Uh, een plantenbeurs. Nou, ik heb wel eens leukere dingen gedaan om het weekend in te luiden. Hey, maar je rijdt in ieder geval in België. Hoe is jouw Vlaams eigenlijk? Uh, nou, ze spreken de meeste, ze spreken Frans, hier, hoor. dat spreek ik absoluut niet. Nee? Maar kan je ook geen woordje Vlaams spreken met echt dat uh, Vlaams accent? Nee, dat ik mijn god niet weten. Nee, nee, probeer eens. Ik ben, ben aangeneet, hè, dus het is heel ja, anders. Ja, oké, okay, maar <laughs> kan, kan je eens proberen? Ik ben, ben helemaal benieuwd. Allee, zullen? <laughs> uh, misschien op zo'n Vlaams even, uh, even roepen door België dat iedereen de mix moet luisteren. Allee, zullen? Gaat iedereen de Mixmarathon luisteren vandaag? <laughs> Mooi man. Hey, zeg het voortaan in in België. <laughs> hey, zet hem lekker hard aan. en veel plezier bij de bomenbeurs man. Hoi, oh, je gaat goed komen. Later. Hey, later.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 Met de mixmarathon. Joyce is nu alvast een, uh, een verzoekje. Turn off the lights. Of die kan draaien tijdens het mixmarathon request. Ja dat kan vanaf 12 uur. Er zijn al je verzoekjes welkom tijdens het request hour van de Slam Mix Marathon. Eerst zometeen een uur lang nieuw talent in de mix op Slam. Begin het jaar scoren. Hij zijn allereerste hit hier in Nederland. En gisteren werd bekend dat hij zelfs op Tomorrowland staat. Wie het is dat vertel ik je zometeen. Eerst nog een paar minuten genieten. Van Funkerman bij Slam. Big foot press on my baby Triple A, couldn't we the love of got for the girl And I just wanna know why you ain't gonna work Foss ain't working you like this Bij Slam. Zometeen een uur lang in de mix. Nieuw talent uit Canada. Maar hij staat dit jaar al op Tomorrowland. Uit het groep van elkaar. Begin het jaar scoorde hij zijn eerste hit met deze: Thomas Gray. Zometeen een uur lang in de mix bij Slam.